2 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Bij de Israëlische luchtaanval van gisteravond... in een Palestijnse leider van een al-Qaeda-gelieerde... salafistische groepering omgekomen. Het is Hisham al-Saidni. Volgens Hamas werd Saidni in het noorden van Gaza gedood... toen hij op een motor reed. Ook zijn bijrijder zou om het leven zijn gekomen. Het Israëlse leger wil niet zeggen of ze het niet doelwit was van de aanval. In de verklaring staat alleen dat de actie was gericht tegen terroristen die raketaanvallen hebben uitgevoerd op Israël. Eergisteren kwam in de plaats Net-Tivot, zo'n 10 kilometer van de grens met de Gazastrook, een raket neer op een huis. Niemand raakte daarbij gewond. De beschieting werd opgeëist door een terreurgroep uit de Gazastrook.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 Syrië vat de Turkse waarschuwing over verdachte vliegtuigen op als een vliegverbod en zegt dat het land daarom dezelfde maatregel neemt. In een ziekenhuis in Mississippi is de Amerikaanse acteur en tv-presentator Gary Collins overleden. Collins speelde in de jaren 60 en 70 in televisieseries als Perry Mason, Ironside en The Iron Horse. Ook had hij een gasrol in The Love Boat en een kleine rol in de rampenfilm Airport.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 De wereld. De wereld. De wereld van Filemon. Welkom terug bij De Wereld van Filemon. Het programma waarin ik praat met Nederlanders die in het buitenland wonen. Dit uur vlieg ik naar Bangladesh, Australië en Suriname. Hoe zijn de tafelmanieren van Surinamers? En hoe schoon is het in de ziekenhuizen van Bangladesh? Dat hoor je dit uur van Teun, Danielle en Karel. Karel. Kuiperi, zo heet hij. Hij woont in Bangladesh. Hij is uh, een, een, een partner van uh, een vrouw die uh, werkt. En hij uh, hangt een beetje in dat huis waar die meubels maar niet komen. Of zijn die meubels al, intussen, uh, al wel gekomen? Nee, nog steeds niet. Nog steeds in dat lege huis? Ja, het is redelijk leeg hier. Maar we zijn inmiddels aangesloten op de begin... generator, Dus als de stroom uitvalt, wel een beetje licht. Oh ja, je telefoon valt ook een beetje uit. Waar was je op aangesloten, zei je? Op de generator. Oh. Want de stroom is daar weer helemaal weg in het hele land. Nou ja, dat gebeurt drie keer, vier keer per dag. Hé, hey, en ook nog regenbuien. Dat klopt, ja. Heb je daar een beetje last van gehad? Uh, ja, de afgelopen weken heeft het goed geregend. En dan, uh, ja, dan uh, valt het even... Het is stil allemaal, maar uh, als het goed is... breekt uh, over een paar weken de droge tijd aan. En, maar jij hebt uh, geen uh, last gehad van nattigheid in je huis? Nee, in ons huis uh, is het uh, droog, uh, gelukkig. Ik zou zeggen, blijf er lekker zitten. Ik spreek je zo meteen. Uh, Teun Schut in, in Australië. Uh, vorige week trad Morgen. jullie uh, kamervoorzitter af daar... want uh, die had seksistische sms'jes gestuurd... Is er, leeft, leeft dat nieuws ja. daar? Um, ja, dat is heel belangrijk. Uh, dat is een nieuws. Dat is uh, Pieter Flipper. En zijn bijnaam is als volgt The Repeat. En wat stuurde je van sms'jes? Wat stond daarin? Uh, um, nou, dus mochten, um, waren vies, die wochten. Die waren een visie in de klok niet gelegen. Maar dat ging iemand anders. En dat was een uh, 5 6, 6, 6 0 Hmm. Je, je verbinding is heel slecht. We gaan, uh, we gaan er even aan werken. Ondertussen ga ik even naar uh, Daniëlle Nijenhuis in Suriname. Hoi. Ik had vanavond een uh, verjaardag van mijn moeder. Dat maakt voor de rest oh. helemaal niet uit. Maar uh, we hebben ook een Surinaamse familie. En uh, die vertelde dat daar uh, op het moment heel veel Chinezen zitten in Suriname. Heb je dat ook gezien? Ja, ja heel veel. En die, ze hebben allemaal een eigen winkel. Dus we hebben, hier geen, we hebben wel een supermarkt, een paar grote... Maar voornamelijk hebben we op elke hoek een Chinese winkel en uh, die verkopen eigenlijk uh, de meest uh, nodige producten. Bij ons nemen ze allemaal de snackbars over. Is dat daar ook zo? Nee, nee je hebt hier eigenlijk niet zoveel snackbars. <laughs> oh. Oh. Uh, ik spreek je zo meteen. Ik hoor een hond. Pas op dat je niet gebeten wordt. Uh, nee, oh ja, honden zijn hier heel veel. Ik zou kijken of ik ergens kan gaan zitten waar je er niet hoort. Nou, het mag wel hoor. Die verbinding is in ieder geval goed. Dus ik zou zeggen, blijf eigenlijk gewoon zitten waar je, waar je bent. Timo Blanksma in de Verenigde Staten. Uh, we gaan het straks... Oh, die hangt niet. Timo, uh, we gaan ook uh, verbinding met jou zoeken. Uh, Zometeen uh, spreek ik jullie allemaal. Uh, heb je een vraag of een tip voor het programma? Uh, ga dan naar dewereld.bnn.nl En dan gaan we eerst even luisteren naar een lekkere sol. Curtis Mayfield. Move on up. De wereld van Philemon. Stel dat je groen of gespikkeld of rood. Dat je te klein of te hard of te groot. Stel dat je zwanger of stel dat je dood. Stel dat je onzeker en kwetsbaar en menselijk en bloot. Wie kan je bellen? Waar kan je heen? Wie is er wijzer? Wie helpt je meteen? Wij zijn de basis, het fundament. Wij zijn de dokter die iedereen kent. Met een luisterend hart en een luisterend oor. Wij zijn de dokter die iedereen hoort. Wij zijn betrouwbaar, wij zijn gewoon. Wij maken stinkende wonden weer schoon. Voor elke ziekte en elke patiënt. Wij zijn de dokter die iedereen kent. Ja een liedje van cabaretier Ernst van der Pas... een soort ode aan de, do de doktoren van Nederland. Maar het is helaas niet altijd koek en ei in ziekenhuizen... want tientallen medische dossiers en de gegevens van honderdduizenden patiënten... van het Groene Hartziekenhuis in Gouda... zijn jarenlang via internet toegankelijk geweest. Dat kwam deze week naar buiten door een melding... van het Nederlands Genootschap van Hekkende Huisvrouwen. Het heet echt zo. En dat is niet heel netjes natuurlijk... maar hoe gaat het er eigenlijk aan toe in andere ziekenhuizen... in de wereld. Hebben patiënten daar een beetje privacy? Of vertelt de dokter direct dat je eh, vrouw Gramidia heeft... en eh, lig je standaard met twintig hoestende patiënten op een kamer? We vliegen de wereld weer over om dit voor je uit te zoeken. En eerst vliegen we naar Bangladesh, naar Karel. Heb jij eh, wel eens in een Bengaals ziekenhuis gelegen? Gelukkig nog niet. Want je hebt wel verhalen over gehoord. Uh, ja, ja, ik heb uh, heel veel verhalen gehoord. <laughs> en hoe gaan die verhalen? Nou, je vertelde net al dat, uh, dat je bijvoorbeeld al te horen kreeg dat je vlaagamubia had. Uh, ik sprak een, uh, een, uh, een, uh, een vrouw en die vertelde dat ze zich niet zo lekker voelde naar het ziekenhuis was gegaan. En voordat er ook maar één test was gedaan of uh, temperatuur was opgenomen of wat dan ook, zei de arts... Ik zie het al, u bent diabeet geworden. <lacht> en uh, <lacht> ja, dat kan natuurlijk niet. En toen zei ze, ja, maar dat kan helemaal niet. Je hebt helemaal niks getest. En toen zei die arts, ja, ik weet dat jij uit een uh, andere cultuur komt. Maar uh, waar we nu zijn, uh, is de dokter de baas. Dus uh, je zult het met deze diagnose moeten doen. Maar ben je dan niet heel erg bang dat je daar ooit terechtkomt in zo'n ziekenhuis? Ja, eh... Uh... Ja, natuurlijk. Uh, het is hier niet echt de beste gezondheidszorg om in terecht te komen. Maar heb je ook niet hele dure privéziekenhuizen waar je, als je geld betaalt, ook in terecht kan komen? Ja, precies. Dat heb je, dat heb je wel. Je hebt zeg maar commerciële of privé klinieken. Maar uh, de, die zijn zeg maar het schrikmodel van wat we in Nederland nu hebben. Uh, daar gaat het puur om geld verdienen. Maar daar heb je wel goede dokters dan? Uh, ja, nou wat, uh, wat het rare is, uh, het aanstellen van dokters gebeurt ook... Uh, naar aanleiding van de vraag uit de markt, zeg maar, hoeveel, hoeveel zieken er zijn. Dus als jij een hele, uh, hele rare ziekte hebt die niet zo vaak voorkomt... dan is daar gewoon geen specialist voor. Want daar kennen ze dan gewoon niet. Nou ja, daar vinden ze het duur om daar een arts voor aan te nemen... die die specialisatie heeft en die ziekte, terwijl de ziekte niet vaak genoeg voorkomt. Hey, en je hebt daar ook uh, ziekenhuizen speciaal voor diarree, toch? Ja, klopt. Dat is, uh, je hebt hier een hele, hele grote kliniek... die zich echt specialiseert op, uh, ja, op poep. Maar <laughs> nee. dat is weer een andere categorie. Die is helemaal uh, opgezet door uh, zeg maar, ontwikkelingshulp... En mensen die daarin investeren. En dat is echt uh, een hele goede kliniek die uh, de mensen ook uh, gratis helpt. De diarree is echt big business daar. Ja, ja, dat wil ook wel. Als je in een land woont met zoveel water, met zoveel vervuiling en uh, viezigheid. Dan krijg je echt uh, periodes waarin uh, duizenden mensen tegelijkertijd naar dat ziekenhuis trekken om... Uh, om een diarree te verhelpen of oh, uh, ja, virus, wat hier ook wel veel voorkomt. Ja, heb je er zelf ook last van? Uh, nee, ik heb gelukkig nog. Uh, ik heb let erg op wat ik eet ik heb nog niet uh, langer dan uh, uh, vijf minuten op de wc gezeten. <laughs> maar is dat als het daar zo'n groot probleem is, is dat dan niet, niet bekend wat je eraan kan doen of hoe je het kan voorkomen? Hoe komt het dat uh, zoveel ja, mensen dat nog steeds deze... hebben? Ja. Uh, deze kliniek heeft daar heel veel onderzoek naar gedaan. Die hebben uh, bijvoorbeeld een uh, hele simpele, hoe uh, uh, noem je dat? Rehydration, dat je opnieuw weer genoeg vocht binnenkrijgt. Hele simpele methode ontwikkeld, die al heel veel mensen geholpen heeft en wat ook nu wereldwijd gebruikt wordt. Maar dat de bacteriën die die diarree verspreiden, die ontwikkelen zich de hele tijd. En dus uh, zijn er steeds nieuwe varianten... waar ze dus ook steeds onderzoek naar doen om dat te kunnen opvangen. Kunnen, kunnen mensen daar eigenlijk wel uh, zorg betalen? Uh, nou, dat is, dat is in dit ziekenhuis waar ik het over had, kan dat, uh, kan dat wel. Want dat, dat vraagt ja, is ja. Maar de meeste mensen zijn toegewezen op staatsziekenhuizen en die, die zorg is daar niet zo goed en ja, daar brengen ze ook alles in rekening. Hoe bedoel je? Nou, uh, ze willen meteen, als je binnenkomt en je hebt iets, willen ze meteen uh, heel veel tests afnemen. En <laughs> uh, dat geldt zowel voor als ik naar het ziekenhuis zou gaan, maar ook voor als lokale mensen naar het ziekenhuis gaan dan willen ze meteen allemaal tests afnemen die ze allemaal in rekening kunnen brengen. Ze gaan ze gewoon net zo lang zoeken en... dat ze een ziekte vinden... wat ze kunnen genezen en dat ze dan geld verdienen. Precies. En dan het liefst ook verdienen door te opereren. Want dat is helemaal big business. Hey, uh... Uh, er is bijvoorbeeld... worden hier heel veel kinderen geboren door middel van een keizersnee... Mm -hmm. En dat is uh, niet omdat er omdat uh, bevalling hier zo moeilijk gaat bij, uh, bij mensen, maar dat is omdat zo'n vrouw die komt bij een arts en die krijgt van de gynaecoloog te horen, uh, ja nee, misschien is het toch maar het beste als je bevalt uh, door middel van een keizersnee. En wat die gynaecoloog dan doet, die verwijst die vrouw door naar de privékliniek waar hij werkt. Oh. En dan laat die uh, wordt daar wordt lekker. Uh, in de agenda gezet wanneer die vrouw kan komen bevallen, zodat mm. hij niet minder nacht uit zijn bed moet. En dan eh, kan hij weer een dikke rekening versturen. Ja yeah, ja. Yeah, yeah. Oh, dan, moet, dan mogen we echt niet klagen in Nederland, hè? Als je hoort nee, hoe het daar gaat. Hey, zo T gaan we het hebben over uh, het moment dat je ook diarree kan krijgen. Namelijk als je aan het eten bent. We gaan het hebben over tafelmanieren. Ja. Um, over diarree gesproken, uh, volgende week willen we het hebben over de wc. Hoe ziet de wc er in het buitenland uit? Uh, en uh, Het leek ons leuk om uh, een fragment daarbij uh, te laten horen. Misschien cabaret of een stukje YouTube. Uh, ga uh, voor dat uh, fragment naar dewereld.bnn.nl, uh, naar je mailprogramma. En uh, mail dan welk fragment je zou willen horen. Weet je, een leuk fragment dat gaat over de wc of de wc-rol... of het kleinste kamertje. Mail dat dan. bnn.nl. Verder over ziekenhuizen met de teunschut in Australië. Jij bent zelfverpleger. Wat is nou het grootste verschil tussen een Australisch ziekenhuis... en een Nederlands ziekenhuis? De, de, de verschillen zijn, uh, zijn vrij subtiel natuurlijk... aangezien dit uh, een west land is, net als Nederland. Uh, maar... Um... Wat ik een groot verschil vond is dat de dokters uh, geen witte jassen dragen. En dat de verpleegkundigen niet in het wit zijn, maar wij uh, dragen een soort pantalon met een uh, polo. En um, het is nog vrij veel dat um, mensen op grote zalen, nou grote zalen het ik met Bangladesh waarschijnlijk niet, maar um, in Nederland uh, zijn de zes persoon zalen allemaal uit denk ik, maar uh, hier in Australië is dat nog heel normaal. Ja, maar die, die, die witte gewaden, die, die witte jassen die uh, Nederlanders uh, in een in Nederlandse ziekenhuis aan hebben, het personeel, waarvoor is dat eigenlijk? Uh, volgens mij heeft dat, uh, dat met hygiëne te maken. Dat dat uh, en door het ziekenhuis gewassen kan worden en uh, als het fiets is dat je dat snel ziet is dus als je dat je dan snel een schoon uniform aandoet. doet. Oh ja, maar met zo'n pantalon kan dat dus niet. Nee, en ik, ik hoef het ook niet uh, zelf, ik moet het ook zelf wassen. Dus als ik geen zin heb om mijn broek te wassen... Uh, kan ik gewoon drie dagen in dezelfde broek naar het ziekenhuis gaan... en uh, allemaal andere uh, patiënten verplegen met die broek. Gadverdamme. Maar daar word je wel op aangesproken dan, toch? Als, als je echt een vieze vlekken erop hebt zitten. Mm. Ja, ja, dat, ja, dan wel. Ja, dat, uh, nee, dat, nee dat, dan wel. Maar het is een, een donkerblauwe pantalon. Dus zo, zo snel zie je daar een vlek niet op. Maar het, het lijkt me wel een soort van huiselijkere uh, sfeer geven, de, de normale kleding. Ja, ik moest er wel een beetje aan wennen, maar. Um, ja, ja het is, het is helemaal met de, met de dokters uh, uh, haalt het misschien een soort barrière weg. En toen ik vertelde dat ik in Nederland in het wit werkte, dan zijn ze allemaal. Oh ja, dat bedoel je alleen in de, in de psychiatrische inrichting waar ze in een langbouwstel uh, op de grond vliegen te, te kruipen. Hoe ziet de ziekenhuis daar, daar eigenlijk uit? Is dat net zo klinisch als in Nederland? Ja, dat is gewoon uh, mooi uh, strak wit. En, uh, en uh, gangen en ramen. En, uh, ja, dat is gewoon hetzelfde als in Nederland. Ja, dat is uh, vrij vergelijkbaar. Ze doen er ook weinig aan gezelligheid. <laughs> ja, nee, dan ziekenhuis is het niet gezellig. Uh, dat, natuurlijk proberen ze dat wel. En uh, uh, misschien weet je uh, ook dat je in Australië ook een privésector hebt. En daar is het wel iets gezelliger. Daar ligt bijvoorbeeld tapijt in het ziekenhuis. En dat is in, dat heb ik in Nederland nooit gezien qua hygiëne ook niet. Maar het lijkt mij dat je daar veel sneller beter van wordt als het er gewoon wat... Als fijner uitziet, wat vriendelijker. Ja, dat, ja maar um, ja, ik weet ook niet waarom ze dat nooit um, heel gezellig hebben gemaakt. Misschien blijven de mensen lang te lang liggen, dan wordt het te duur voor de overheid. Ja, maar uiteindelijk zegt de arts toch wanneer je naar huis moet? Uh, nee, dat ben je zelf. Als jij oh. naar huis wil, ga je naar huis. Oh, ja, ik heb nog nooit in het ziekenhuis gelegen. Maar dat is in Nederland ook zo, hoor oké, oh, oké. Okay, okay. maar, maar als de arts zegt je moet naar huis en je zegt ik blijf nog een nachtje liggen, dat mag toch niet? Oh, zo, nee, sorry. Um, dan, uh, dan moet je inderdaad, als je, dan, als je dan naar huis kan, moet je uh, gewoon naar huis toe, ja. Hey, in Australië is natuurlijk een enorm land. Uh, gebieden waar weinig ja. mensen wonen. Maken ze daar gebruik van Flying Doctors? Um, ja, Flying Doctors is uh, in het, uh, echt in de, in, de, in de binnenlanden en... Uh, mensen die over langere afstand uh, vervoerd moeten worden. Dus wij krijgen wel eens patiënten van uh, wat is zo, het zijn 1000, 12, 12, 1500 kilometer verderop. En die worden dan wel met de flying doctors vervoerd, maar die gaan dan naar het vliegveld en komen daarna met een ambulance naar ons ziekenhuis. Ja. Uh, maar wat wel heel veel gebeurt, is dat de mensen bij helikopter van ons ziekenhuis naar Brisbane in de grote stad worden gevlogen. En dat is 100 kilometer verderop. En dan die helikopter vliegt wel af en aan de hele dag ongeveer. Maar zou jij dat niet willen doen met zo'n helikopter rondvliegen? Dat lijkt me wel heel uh, ja, cool. Ja, dat lijkt me hartstikke gaaf. Ja. Heeft het ook aanzien? Ja, maar daar? Moet, ik nog wat, moet ik nog iets verder leren. Oh, Oké, okay. er gaan geen verplegers mee uh, met een helikopter. Nee, maar dan moet je, en, je moet volgens mij een uh, verloskundige zijn en uh, je moet veel ervaring hebben uh, op een intensive care. Um, dus. ja. eh, kunnen wij Nederlanders wat leren van uh, de ziekenhuizen in Australië? Um, ja, het eten dat vind ik hier wat beter. En um, um, nee, ik, het schiet me niet eens binnen waarvan ik denk, nou, dat, dat hadden we in Nederland ook. Uh, Wat het eten in het Nederlandse ziekenhuis is slecht? Nou, ik vond het eten niet, uh, uh, in het ziekenhuis waar ik werkte, uh, vond ik het eten niet zo spectaculair. En hier uh, krijgen de mensen allemaal hele lekkere toetjes die ik uh, wel eens stiekem uh, kon pikken. <lacht> En die toetjes, die eet je op aan tafel. En uh, daar ga ik het zo meteen over uh, hebben met jou. Tafelmanieren. Uh, de Nijenhuis in Suriname. Uh, ja. Australische ziekenhuizen, heel schoon, goed georganiseerd. In Suriname is dat anders, of niet? In Suriname is dat zeker anders, ja. Dus hier sowieso vanwege het klimaat is heel veel open. Er zijn heel veel dingen buiten. Dus de gangen en zo zijn allemaal open naar buiten toe. Oh ja, ja. Waardoor er dus gewoon ook allemaal uh, insecten naar binnen vliegen en zo. En nu heb je in Suriname natuurlijk, wij hebben last van dengue, een mug, is dat? Ja, de, van, van de knokkelkoorts. Ja, klopt. Maar vervolgens als wij patiënten hebben met dengue, dan liggen ze gewoon in de open ruimte. Waardoor elke mug die naar binnen komt en die patiënt steekt, alsnog dat dengue kan doorgeven. Oh. Ja, want die, oh, die, oh, ja, die, die mug die gaat dan op die dengue-patiënt zitten... en die gaat vervolgens naar een patiënt die misschien een daar andere. ligt vanwege longontsteking... die dan ook nog dengue erbij krijgt. Ja, inderdaad. Ja, ja. En, en ben je op die ziekenhuis aangewezen? Of eh, als je geld hebt, kan je dan ook ergens anders terecht? Mm, nou, je hebt wel privé-huisartsen, maar je hebt geen echte privé-ziekenhuizen. We hebben wel in ons ziekenhuis een afdeling waar je dan voor een hogere klasse, dat als je meer geld hebt, dat je daar kan liggen, dan lig je in je eentje op een kamer. Mm -hmm. Maar dan nog zijn de faciliteiten een beetje hetzelfde. Hey, en als je dan eenmaal een uh, afspraak hebt in het ziekenhuis, kan je dan meteen terecht? Uh, nou, qua ziekenhuis weet ik het niet precies, uh, wel qua huisarts. In Nederland, uh, als je naar de huisarts wil, dan bel je s ochtends en dan maak ja. je een afspraak voor hoe laat je kan komen. Ja, je, belt, um, hier... ja, je belt dan, maakt je meestal een afspraak voor de volgende dag of twee dagen later. Ja. En dan heel precies ja. op tijd. Nee, hier gaat het zo dat als je, als je naar de dokter wil... dan kun je je ochtends aanmelden tussen 7 en 9 uur. En dan uh, moet je wachten in de wachtkamer totdat je geroepen wordt. En het kan rustig drie uur duren. Jemig, je, maar dan moet je tussen 7 en 9 moet je daar naartoe? En dan, ja. en, dan, en dan ga je daar gewoon zitten. En dan kan het voor hetzelfde geld zijn dat je pas om 1 uur s middags een afspraak hebt. Ja, dus klopt. je naar binnen mag. En dan moet je nog kijken of de dokter op tijd is. Ik bedoel, laatst zaten we bij een afspraak en het zou tussen zes en acht zijn. Toen kwam de dokter zelf pas om kwart voor acht. Dus toen oh. zaten wij al twee uur te wachten voordat de dokter überhaupt kwam. Maar dan zit je dus urenlang met allemaal zieke mensen in één ruimte. Da daar word je ja. gewoon nog zieker van. Ja, klopt. Ik, uh, ik ben het er zelf ook niet mee eens, maar goed, je moet, je moet wat. Hè. Ja, ja, want, want je, je bent wel eens daar voor jezelf naar de huisarts geweest. Ja, klopt. Wat had je dan? Uh, ja, we dachten dat ik ook dengue had. Maar oh. uh, toen bleek het gewoon, gewoon een griepje te zijn. Maar... Want, wat, wat, wat is dengue precies voor de mensen die dat niet kennen? Uh, het wordt verspreid door een mug en je, je krijgt uh, griepklachten, dus koorts, uh, braken, diarree. Uh, je hebt verschillende, uh, verschillende vormen daarvan. Uh, en in principe, als je wordt opgenomen met dengue... dan is het wel met een, met een infuus en een zoutoplossing... is het wel redelijk snel opgelost. Maar ze mm -hmm. we zeggen wel dat als je het de tweede of derde keer krijgt... dat het steeds heftiger wordt. En er schijnen al wel mensen aan uh, overleden te zijn. Maar nog niet in mijn kring, gelukkig. Hey, en in Nederland zijn uh, dokters zijn een beetje evenwichtige, slimme, rustige mannen. Hoe zijn dokters daar? Mm, ik heb zelf... Niet heel erg veel contact met alle dokters, meer met de zusters. Maar de doktoren bij ons die hebben wel voornamelijk in Nederland gestudeerd. Dus dat scheelt dan wel weer. Uh, maar de zusters zijn wel wat... Ja, het is allemaal wat makkelijker hier. Hier je mag je gewoon met je telefoon op de afdeling. Je wordt gewoon lekker gekletst de hele dag. Als je met twee zusters bij een patiënt staat, dan kun je rustig over je privéleven praten. Dat is verder allemaal niet, ja, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En... Dat vind ik ook wel weer positief. Want in Nederland kan het ook heel kil en koud aanvoelen in een ziekenhuis. En ja, wat, wat, wat informeler gedrag kan dan ook best wel fijn zijn, toch? Mm, ja, dat is wel zo. Alleen heb ik wel af en toe zoiets van... Hallo, um, wordt er nog serieus naar de patiënt gekeken? Of... <laughs> of heb je te druk met je privéleven? Ja, dat is dan wel weer een ja, nadeel. Precies. Nou, Surinaamse ziekenhuizen, daar wil je dus niet liggen. Uh, even wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon... Het grootste ziekenhuis ter wereld staat in Zuid-Afrika. In het ziekenhuis staan 3200 bedden en er werken meer dan 6000 mensen. In Duitsland is een speciaal ziekenhuis geopend voor dikke Duitsers. Zo zijn de ziekenhuisbedden extra versterkt en werken er alleen maar... doktoren die gespecialiseerd zijn in mensen met overgewicht. In Griekenland staat het oudste ziekenhuis ter wereld. Dat is meer dan 2000 jaar oud. Er wordt alleen niet meer gewerkt, maar je kan er nog wel een bezoekje aan brengen... want het is nu een toeristische attractie. De wereld van Filemon. Hey en uh, Danielle, jij loopt stage in een ziekenhuis in Suriname. Heb je daar dan wel wat geleerd? Of vooral hoe het niet moet? Uh, nou, ik loop niet als, uh, als dokter of als stage, maar als, als uh, hulpverlener op de kinderafdeling. Dus wat dat betreft uh, wel, maar qua Verpleegkundige handelingen natuurlijk niet. Maar ik heb wel heel veel dingen die ik hier zie van... nou dat, dat moet wel echt, echt heel anders. Tenminste, dat zou ik heel anders doen. Wat als bijvoorbeeld? Ik, uh, ja, gewoon de manier van contact maken met mensen. en Ja, dat dat gewoon... Ik je niet, de, de manier hoe je met de kinderen omgaat is gewoon heel anders. Bijvoorbeeld bij ons op de afdeling als de kinderen uh, vervelend zijn of huilerig zijn... Zetten ze gewoon allemaal voor een televisie neer en dan laten ze daar maar zitten. Ja, en, en probeer je dat dan ook echt te veranderen daar? Ja, je probeert wel gewoon spelletjes met de kinderen te doen en oefeningen. Want de, de meeste kinderen missen natuurlijk ook hun school. Ja. Soms liggen kinderen twee, drie weken in het ziekenhuis. Dus dan missen ze wel uh, ook rekenen en taallessen. Dus je probeert daar wel mee bezig te zijn. Maar... Die kinderen die zien die andere kinderen voor de televisie zitten. En die hebben dan zoiets van, nou ja, vind ik ook wel prima natuurlijk. Ja, maar ik kan me voorstellen dat jij gaat zeggen van, ja, ik vind dat niet goed. Dat ze dat dan ook een beetje misschien irritant vinden. Dat jij dan vanuit Nederland even komt zeggen hoe het daar moet. Dat je daar wel voorzichtig ja. om moet gaan. Mm -hmm. Ja, dat is zeker waar. Ja. <laughs> het, het is wel moeilijk, want aan de ene kant willen ze wel nieuwe dingen leren van je. Omdat je uit Nederland komt en je, kent, je, je bent veel breder opgeleid. Aan de andere kant hebben ze ook zoiets van, nou, het is hier wel prima... en wij doen het gewoon op deze manier. Ja. Nou, de Surinaamse ziekenhuizen, niet echt positief dus. Ik hoop dat het met uh, de tafelmanieren daar beter zit. Daar gaan we het zo meteen <laughs> over hebben. Eerst even naar de Solstem van Nederland. Sabrina Stark met Backseat Driver. ZANG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 Voor. Je gaat voor het eerst kerstvieren bij je schoonouders. Met je vlotte babbel kom je een heel eind, maar je weet ze pas echt te imponeren met de juiste tafelmanieren. Salesjongens zeggen wel eens dat je nooit een tweede kans krijgt om een eerste indruk te maken. Het is dus belangrijk om iets te weten over de etiketten aan tafel. Niet blazen! Hé, hey, ga eens rechtop zitten. Pet af en jasje recht. Ellebogen van tafel. Vork naar de mond, niet mond naar de vork. Ja, dat weten we al, maar er komt nog veel meer kijken bij een etentje. Allereerst de gedekte tafel, hoe ziet die eruit? Links van het bord liggen de vorken, rechts de lepels en messen. En boven het bord ligt het bestek voor het dessert, met de steel naar rechts. Maar waar te beginnen in die jungle van messen, vorken en glazen en lepeltjes? Nou, dat is heel simpel, je gaat van buiten naar binnen. Dus begin je met deze vork en dit mes, en zo werk je het hele rijtje af. Ook voor de wijn zijn de regels bedacht. Zo wordt rode wijn geschonken in een glas met een ronde bol en een korte steel. Wit drink je uit een groter glas met een langere steel. En dan is het nu tijd om een toast uit te brengen. Een leuk weetje, het klinken stamt uit de middeleeuwen. Toen deden mensen het met de bedoeling iets van de drank te morsen in het andere glas. En op die manier wisten ze dat ze niet werden vergiftigd. En dan mag er nu gegeten worden. Maar jij nog niet. Eerst wachten tot de gastvrouw haar eerste slok en hap heeft genomen. En nu mag jij. Ja. <laughs> <Yeah. laughs> Oh, wat, wat, wat droog. Dat is een filmpje van internet. Uh, ja, je hoort daar hoe je je hoort te gedragen aan tafel. Maar helaas houdt niet iedereen zich hier aan. Want denk je lekker uit eten te gaan... word je midden in het restaurant met een glas geslagen. Dat gebeurde afgelopen week in Doetinchem. Er zijn twee mannen opgepakt voor mishandeling... en de geslagen man mocht na een ziekenhuisbezoekje... gelukkig weer naar huis. Maar waarom de man werd geslagen, dat is niet bekend. Uh, en dat bracht mij op tafelmanieren. Uh, wat zijn de tafelmanieren in het buitenland? Uh, in Japan bijvoorbeeld ben ik wel eens geweest. Mag je gewoon keihard slurpen aan tafel. Kijkt niemand gek van op. Maar dan mag je weer niet met je knieën boven de tafel uit. Kortom, tafelmanieren in bijvoorbeeld Bangladesh, Karel. Ik ja. vraag me ten eerste af, wat eet je eigenlijk in Bangladesh... Uh, ja, een uh, soort uh, curry heel veel. Uh, met, met rijst of met chapati Dat zijn soort uh, pannenkoekjes. En uh, ja, uh, curry, daal en biryani ook, ja, ook allemaal rijstbasis. Wel lekker klinkt dat. Heel erg lekker. Ja. En uh, de tafelmanieren, hoe zit het daarmee? Ja... Uh, ja, het, be het belangrijkste, het opvallendste eigenlijk als je hier uh, uh, lokaal eten eet of bij mensen eet, is dat je met je handen eet. Oh. En, ja. en dan moet je wel goed wassen, uh, want anders krijg je geen... diarree. Ja, je <laughs> moet altijd voordat je gaat eten goed je handen wassen, uh, want anders krijg je inderdaad diarree. Uh, maar uh, je moet, ja, het eten gebeurt, gebeurt hier met je handen, je hebt geen bestek. En dan uh, is het ook heel belangrijk dat je met je rechterhand eet. En niet met je linkerhand. Met je linkerhand uh, ga je naar de wc, toch? Ja, precies. Die gebruik je om, uh, om, je, om je reet mee af te dat, <laughs> uh, is ook, Maar daar wil je het volgende week over hebben, geloof ja. ik. Fris uh, je je wel eens in je hand? Uh, nou, het is heel moeilijk, hoor. Want het zit er zo in om met twee handen te werken. En voor het weet ben je ben je iets uit elkaar aan het pulleken met je linkerhand. Ja. En dan, ja, dan voel je, je toch, dan trek je hem weer terug. Maar dan heb je een vieze hand, dus waar moet je hem dan laten? Dat is allemaal lastig. En vinden ze dat dan ook echt heel raar... als je met je linkerhand iets uh, van eten vastpakt? Nee, ja, uh, bij, bij mij zeg maar, als buitenlander... dan willen ze dat nog wel door de vingers zien. Maar lokale mensen, die zullen je ook nooit... Uh, zullen jullie ook nooit een hand geven of met hun rechterhand iets heel vies aanpakken. Je nee. rechterhand is schoon en je linkerhand is vies. En, en, en dat eten met je hand, heb je daar nog een speciale techniek uh, bij die je moet gebruiken? Ja, ja het is eigenlijk het is heel grappig. dat Mensen hebben echt heel veel uh, skills in hun handen gekregen... om bepaalde dingen uit elkaar te halen met maar één hand. Ik heb een keer een stuk uh, vis geprobeerd te eten... Maar waar heel veel graten in zitten en probeer dat maar eens met één hand die graten uit de vis te krijgen. Dat is echt een hel. Maar zij kunnen dus, dat dan heel goed. De, de, ja, dat kunnen ze heel goed. Ze hebben een mooie uh, skill dat ze het een beetje trakken en een beetje een hapje maken en dan steken de graadjes eruit en die halen ze er één voor één uit en dan hebben ze een hapje wat ze naar binnen brengen en het is ook je eet eigenlijk alleen met je vinger toppen. De palm van je hand moet altijd schoon blijven. Ah, oh. en... Uh, dus ze kunnen dat heel goed zo doen. Maar het lijkt me wel vervelend dat je dan de hele tijd zo'n vie vieze hand hebt. En dat als je bijvoorbeeld die, die curry gaat eten, dan heb je allemaal curry in, eraan zitten... en dan ga je daarna yoghurt eten en dan heb je allemaal curry door je yoghurt. Ja, maar dat maakt dus aan tafel niet zoveel uit... want dan zit iedereen gewoon lekker zijn vingers af te likken. Oh, dat mag wel gewoon? Dat mag wel. Niet met je linkerhand eten, maar wel je vingers aflikken? Wel je vingers aflikken, want ja, die zijn toch schoon van het eten. Maar wat? Want hoe doe je dat bijvoorbeeld met soep dan? Met hete dingen? Ja, nee. Yoghurt zou nog wel eventueel kunnen. Maar soep, dat wordt dan wel met een vork gegeten. Met een lepel gegeten. Ja, ork, ork, ork, soep eet je met hem. Maar als het eten heel heet is, dan verbrand je je handen toch ook? Of eet ze daar een beetje lauwig? Nou ja... Ja, het wordt ook als je, als je zeg maar opschept een beetje curry, een beetje douw en een beetje rijst. Dan maken ze ook met hun hand maken ze een prakje waarin ze wat dingen een beetje mixen. En daardoor denk ik dat de temperatuur ook al wat, wat afneemt. Maar het zal inderdaad niet kokend. Uh, ik heb nog nooit iemand met verbrande vingers gezien. En wat doe je nou als je echt enorm links bent? Ja, dat is lastig. Uh, ik weet niet dat dat wordt geaccepteerd. Oh. Jij met rechts. Nee. Ja, gelukkig wel. Maar jij eet waarschijnlijk het als je thuis bent gewoon met de bestek. Uh, ja, en wat een, wel wat een handige middenweg is dat als we hier thuis Bengaals eten... dan doen we dat vaak met die pannenkoekjes, met chapatti. Mm -hmm. En dat kan je heel makkelijk met je handen eten. Dan neem je gewoon een stukje van dat brood... en daarmee pak je wat je wil eten en stop je het in je mond. Dus dan worden je handen ook niet zo vies. Nou, dat lijkt me een... Uh... Fijn, fijn gevoel. Bedankt voor deze ja, uitleg. Ja, met je rechterhand eten en met je linkerhand je kont afvegen. Dan gaan we naar Australië. Teunschut. Ja, ik denk dat de Australische tafelmanieren ongeveer hetzelfde zijn als in Nederland, toch? Ja, die uh, mensen eten keurig uh, met, met z'n vork en met twee handen. En uh, mensen zitten netjes aan, aan een tafel. Dus uh, nee, dat is, is, is vrij hetzelfde. Ja. Maar is er een verschil met Nederland? Um, qua, qua tafelmanieren uh, niet, maar er zijn wel andere dingen uh, die, die verschillend zijn. Als je bijvoorbeeld, um, um, maar dat heeft ook, heeft ook iets met so sociaal uh, gebeuren te maken. Misschien maar als je bijvoorbeeld bij iemand naar uh, iemand toe gaat om te eten, dan moet je, tenminste word je geacht om iets eten mee te nemen. Um, iets van een voorgerecht, hoofdgerecht of toetje. En je wordt ook geacht om uh, je eigen drank mee te nemen. Echt? Maar als ik zo tegen jou zeg: van... Ja, kom je vanavond bij me eten? Dan ga ik ervan uit dat je, dat je iets meeneemt en drank. Ja, dus dan ga je ervan uit dat ik tegen jou zeg: Oh, ik, ik maak het toetje wel. Of ik, ik maak het voorgerecht. En um, een bier, als je, ik denk, als je een sapje wil drinken, dan daar doen ze het niet zo heel moeilijk over. Maar als je bier, iedereen neemt gewoon zijn eigen uh, bier mee. Wat gek. Dan moet je zeker ook wel even aan wennen. Ja, want ik heb dus. Um, uh, als je dan een, bijvoorbeeld een feestje geeft, uh, dan ben ik dus gewoon uit Nederland gewend dat je zelf je drank koopt. Dat biertjes in, in je koelkurs hebben staan. Dus ik moest tegen iedereen stellen, nee, nee, nee, nee, neem geen drinken mee, neem geen drinken mee. En alsnog nam iedereen drinken mee. En dan, had ik, en dan nemen ze dat ook niet, weer niet mee terug. Als zij van een six-pack maar twee bier drinken, dan heb ik nog vier bier over. Dus dat in dat opzicht is het natuurlijk niet zo heel erg. Uh, maar dus dan heb ik mijn koelkast weer vol met bier... wat andere mensen mee hebben genomen en mee terugnemen. Dus het is echt not dan om zonder uh, gerecht of zonder drank... Uh, bij iemand op bezoek te komen? Nee, dan word je aangezien als schale Hollander. Ja, ja, ja. ja. En is dat dan ook zo dat, dat mensen dan heel erg merkvast uh, merk vast zijn qua bier? Dat, ze dan ook, dat iedereen daar met, met zijn eigen sixpackje zit? Of ja, wordt het dan ja, wel ja. gedeeld? Ja, Elke staat heeft bijvoorbeeld ook zijn eigen bier. Um, dus uh, iemand uit Queensland uh, gaat, is het een beetje nat dan om dan het bier uit New South Wales en andere staten te drinken. Dan moet je gewoon het lokale merk drinken. En dan, uh, bier is ook vrij, alcohol is sowieso ook vrij duur. Ja. Dus als men dan, um, uh, meestal drinkt men ook een beetje het, het goedkopere bier uh, in plaats van het, het chicere uh, bier. En eten mensen daar wel veel bij elkaar? Um, Minder dan in Nederland. En wat ook, uh, als mensen bijvoorbeeld bij elkaar afspreken, zoals in Nederland, van, uh, wat al die die, die kom gezellig, geven op de koffie bij mij. En dan hier in Australië spreekt men altijd buiten de deur af. Uh, en dan zie je altijd uh, mensen die dan uh, afspreken bij een, een koffietoco. Mm -hmm. En uh, wat ze ook heel veel doen, is met elkaar afspreken in het park, in het weekend. Dus dan heb je acht, acht gezinnen, vijf gezinnen. Die met z'n allen uh, op, op, op, op stoelen en tafels en eten meenemen. En dan de hele dag in het park zitten. En die kids die dan een beetje op het gras uh, rondrennen en in de zee spelen. Oh, wel leuk. En dan, uh, ja, zo hebben ze dan misschien is het makkelijk dat je dan niet uh, dat hoeft te organiseren bij je thuis. En dan zie je die mensen dus om deze uur s ochtends al een plekje claimen in het park bij de barbecue. Zodat niemand anders uh, daar dan hun uh, plekje in neemt. En uit eten gaan, gebeurt dat veel? Ja, dat, uh, dat is ook. Uh, ja, Australië heeft wel volgens mij een, uh, een foodie uh, scene. Dus uh, volgens mij is het, uh, het culinaire, is wel een beetje aangeschreven uh, wereldwijd. Maar wat dan ook wel grappig is dat als je uh, mensen eten thuis, uh, gewoon netjes om, om zes uur, uh, gaan ze gewoon keurig aan tafel en eten. Maar als ze dan uit eten gaan, dan gaan ze allemaal pas om zeven uur, half acht eten. Dus de eerste keer dat wij uit eten gingen, zaten we daar om, uh, keurig om zes uur. Want mm -hmm. dat was dan dus de, de tijd dat iedereen at. En als het een hele restaurant was leeg. Dus dat was nou, ook gezellig. Ga een keer uit eten. En zit er niemand hier, uh, uh, zitten we een beetje in ons eentje worden aangekeken. Wel die hier Maar toen uh, rond zeven uur, half acht, loopt dat hele restaurant vol. En wa waarom dat is, weet ik ook niet. Maar misschien willen ze het nog specialer maken als ze uit eten gaan door een sheet laat te komen of zo. Ja. Wat ga je vanavond eten? Oh, dat is mijn vrouw uh, net aan het uitzoeken in een, een kookboek. Ik weet niet. Oh. Een hoop steek. <laughs> ja, dan, maar dat, dat denk ik niet als ze in een kookboek aan het kijken is. Want dat, dat weet ze natuurlijk wel hoe ze dat klaar opmaken. <laughs> Volgens mij moeten we de tuinbonen opmaken uit de vriezer. Dus het wordt iets met tuinbonen. Oh, maar welk kookboek heeft ze dat dat vegetarische kookboek? Of een macrobiotische kookboek? Nee, zo erg. Nee, nee, nee. Gewoon... nee, nee, nee, nee. Oh. Ik eet gewoon... Uh... Ja, ik ken dat er wel, We wel toch dat vrouwen is. in een experimentele fase zitten. Dat ze allemaal dingen gerechtjes uit gaan proberen. Oh nee, heb ik, nee dat is hier niet, niet het geval. Oh. Nee, ik, ik heb wel eens een kookboek van mijn moeder, heb ik gewoon stiekem weggemoffeld. Dat was echt gewoon. <lacht> Dank je wel. Ja, dat was gewoon niet te hachelen. <lacht> en elke keer als ze uit dat kookboek, uh, kookboek kookte, dan uh, zat iedereen bevreesd aan tafel. Dus op een gegeven moment heb ik dat, uh, dat heb ik eigenlijk nooit aan haar verteld. Dat, heb ik dat kookboek uh, heb ik eigenlijk gewoon weggegooid. En ze ja, gelukkig heeft gelukkig slaapt die moeder Ja, die, die slaapt lekker. Ze is, uh, ze is vandaag jarig, dus uh, misschien is ze nog wat borrelen of ze, of ze slaapt lekker. Dank Gij je, die... je ja, wel. Bedankt voor je verhaal ook. Uh, ik hoop tot snel. Uh, dat, dat waren tafelmanieren in Australië. Uh, even kijken hoe het zit wat betreft tafelmanieren in de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Op een universiteit in België krijgen studenten aan het begin van het schooljaar een cursus etiket. In een half uur krijgen de leerlingen allerlei do's en don'ts te horen... en de rest van het jaar zullen ze hierop beoordeeld worden. In Japan is het de normaalste zaak van de wereld om je eten met veel geluid naar binnen te slurpen. Zo laat je merken dat je het eten lekker vindt. In Chili is het echt not done om een patatje met je handen te eten... In Chili eten ze namelijk alles met mes en vork, dus ook een patatje met. In Rusland is het heel asociaal om een drankje af te slaan als het je wordt aangeboden. Als iemand je een wodkatje aanbiedt, dan drink je het dus gewoon op. Ook al is het nog maar 9 uur s ochtends. De wereld van Filemon. Precies, Danielle in Suriname. Ja, Suriname heeft natuurlijk wel echt een eetcultuur, toch? Dat is zeker waar. Ja, hoe Door gaat dat? De hele culturen he? hier en uh, die hebben allemaal hun eigen gerechten waardoor je uh, waardoor heel veel eten is, heel veel verschillende soorten eten. Ja, ben je aangekomen? Ja. <laughs> nee, valt eigenlijk wel mee hoor. Oh, is het eten gezond eigenlijk daar? Uh, het ligt er een beetje aan wat je eet. Er is heel veel bami en nasi en zo, maar dat is best wel vet. Ja. Maar je hebt ook weer heel veel salade. Als je dat een beetje eet, dan komt het wel goed. Word je vaak door mensen voordeel... uitgenodigd om, om, om, om thuis te eten? Mm, ja, toch wel. toch wel. Het voordeel hier is dat als ze koken, koken ze gelijk heel veel. Ja. Want ze eten hier ook twee keer warm op een dag, middag en avond. Oh, heerlijk. Dus dan koken ze ochtends gewoon voor de hele dag. En dan, uh, dan kan iedereen eten wanneer hij wil. Ja. Wat mij opvalt bij, bij, bij Surinamers is dat je heel snel en heel vaak uitgenodigd wordt om te eten. Dat eten is daar ja. echt het, uh, het sociale lijmmiddel, zeg maar. Ja, dat is zeker waar. Ja. In principe gebeurt alles hier met eten. Zoals? Nou, bijvoorbeeld als je toevallig laatst een situatie meegemaakt... dat een familielid van een huisgenootje van mij is overleden. Ach, cool. En uh, de, de kennissen hier uit Suriname die wisten eigenlijk niet zo heel goed... wat ze met haar aan moesten, omdat ze best wel overstuur was. Dus vervolgens, toen we een paar uur thuis waren, kwamen ze in één keer aan met een, met een heel bord eten voor haar. Zo van, nou, alsjeblieft, en heel veel sterkte. Ja. Ik heb voor je gekookt. Dus eten is echt een, echt een heel belangrijk iets in die cultuur. Ja, klopt. Nope. Ja. Zijn, zijn er ook andere tafelmanieren dan in Nederland? Um, ja, toch wel. Hier, hier eet niemand gezamenlijk, eigenlijk. Oh, en zoals bijvoorbeeld in, de, in Nederland dat de meeste mensen rond 6 uur eten. Ja. eet iedereen gewoon wanneer ze honger hebben. Oh. Maar ook gewoon ergens in... Het om uur zijn of om acht uur of, nou ja, het maakt niet uit. Maar, maar, maar eten is aan de ene kant dus een, een sociaal uh, lijmiddel, maar aan de andere kant is het dus iets heel individueels ook. Mm, ja. ja, maar het wordt wel, zou ik zeggen, één iemand kookt gewoon voor het hele gezin. Voor de hele dag en dan... Ja, voor de rest eet iedereen gewoon op aparte tijden. Hier, hier leven ze niet echt met de tijd. Dat zeggen ze ook wel eens. Nederland heeft de, heeft de klok en hier hebben ze de tijd. Ja, dit is, maar dan kookt iemand ochtends bijvoorbeeld. En dat is dan heel veel eten. En daar kan iedereen pakken wat hij wil, wanneer hij wil. Ja, dat klopt. Ja. Moest je daaraan wennen? Nou, ik woon zelf in een studentenhuis, dus bij ons gaat het nog wel redelijk Nederlands. Van, nou, eet iedereen mee? Oké, okay, nou, dan koken we dit of dat. En dan eten we hem zo en zo laat. Maar ik merk wel, bijvoorbeeld als ik bij mijn vriend thuis ben of wat dan ook, dat ik dan, ja, wil je eten? Oh, nou ja, oké, okay, is goed dan. Ja, want het is wel ongezellig. Het is toch wel iets heel moois om met z'n allen aan tafel heel uitgebreid te dineren? Ja, vinden wij. Maar hier wordt dat wel anders gezien. want toen. Toen mijn vriend in het begin bij ons mee had, vond hij het heel ongemakkelijk om met z'n allen aan tafel te vertellen. Had hij echt zoiets van. Huh? Ja, want dan praat iedereen ook nog eens helemaal door elkaar. En... Ja, dat, ja, dat vond, vond hij weer een beetje vreemd. Hij ging liever met zijn bordje ergens in een hoekje in zijn eentje zitten. Ja, precies. Maar vindt hij het nu wel, wel fijn? Want het is wel meer Ja, maar het... hij, is wel, hij is er wel aangewend. Want, uh, maar kan hij het ook waarderen dat hij het ook ziet als iets moois? Of het is meer noodzakelijk kwaad, omdat hij met een uh, Nederlandse vrouw heeft? Nee, het is, het is geen noodzakelijk kwaad. Maar uh, hij ziet wel nu dat, dat we meer communiceren tijdens het eten en zo. Maar ja, thuis eet hij gewoon nog, gaat hij gewoon nog steeds alleen eten. Hey, en eh, koken de vrouwen daar, of koken mannen ook wel? Nee, voornamelijk de vrouwen. Ja, maar en kan jij al zelf een beetje uh, Surinaams koken? Nou, ik, ik doe een poging tot, maar er worden hier gewoon heel veel met, met kruiden en specerijen gekookt. En dan weten ze precies bij welke, bij welke gerecht, welke kruiden het beste smaken en zo. En dat, dat heb ik nog niet echt onder mijn knie, hoor. Maar dat kan je wel van je schoonmoeder mooi leren, toch? Ja, dat is zeker waar. Want, want je vriend ja, wil goed, natuurlijk die dan wel... Ik kook dan weer in de ochtend en dan ben ik er dan weer niet. Je dus, oh, begint echt ochtends al te koken? Ja, ik, ik ken ook wel mensen die gewoon de hele dag werken. Mm -hmm. En dan staan ik gewoon om zes uur op om te koken en dan gaan ze om acht uur naar het werk. Ja, heb je vanavond eigenlijk al gegeten? Het is nu tien uur, toch? Ongeveer bij jou tien uur s avonds? Ja, klopt, klopt. Ik heb al gegeten, ja. Oh, lekker er... rijst met bruine bonen. Rijst met, oh ja, dat is wel echt uh, Zuid-Amerikaans. <laughs> en uh, was het lekker? Ja, mijn vriend had gekookt, was heel lekker. Oh ja, je vriend kookt dan wel? Ja, nou, af en toe. Eigenlijk was het de eerste keer. Oh, en dat... Dat hij voor mij kookt, hoor. Thuis kookt hij wel voor zichzelf. Oh, Oké, okay. het was niet de eerste keer dat hij überhaupt kookte. Nee, nee, nee, dat niet. Maar hij had het wel goed gedaan. Ja, toch wel. Ja, dan, dan, dan houdt hij wel echt van je als hij voor je gaat koken. Nee, <laughs> ze zeggen het, hè. Ja. Dank je wel voor, uh, voor je verhaal, voor je bruine bonen met het uh, witte rijst verhaal. <laughs> Graag gedaan. Timo in de Verenigde Staten. We proberen je de hele tijd te pakken te krijgen, maar wat was je nou aan het doen? Ja, sorry. Ik lag in het water, ik was aan het surfen. En ja, we hadden toch afgesproken? Ja ik, ja, ik heb het toch al, ik heb het aangegeven, Filimon. <laughs> Wat? Nou ja, ik, uh, ik heb er gewoon weer rekening mee te houden. Maar het was zo'n goede dag dat we eigenlijk ook een beetje de, de, de, de tijd vergeten waren. Ja, het wijst jou. Ja, we ja. te bellen en luisteren allemaal mensen. En ik denk, ja, waar is die team op Blanksma maar? Nou, waar was ja, die nou? Ja, ja ik snap dat mensen mij missen. Ja, ja nou ja, ja nee, en ik en ook. We zitten hier we zitten met ik, een, een heel team, een heel duur programma. Ja, je bent Ja, er, ja. Dat klopt. Hey, ja. Amerikanen die hebben wel echt uh, een heel ongezond, uh, ongezonde leefstijl wat betreft eten? Ja, absoluut. Um, over het algemeen gaat het. Ja, het is moeilijk om hier gezond te eten. Ja. Uh, um, nou, is de Westkust waar ik zit rond uh, Wat denk je, is nog er wel echt gefocust op gezond leven. Mm -hmm. Dus die doen nog wel enigszins hun best om, uh, ja, om gezond, gezonde voeding te krijgen. Maar je moet echt je best doen. Ja, want ik heb een keer in Fresno gezeten. Dat is best wel dicht waar jij uh, zit volgens mij. Ja, dat klopt, ja. En nou ja, daar kan je gewoon niet gezond eten. Je kan zoeken wat je wil. Ze hadden één restaurant waar je dan heel slecht, heel duur kon eten. En voor de rest alleen maar van die industrieterreinen... waar je vette, vette hap alleen maar kan, uh, kan kopen... Ja, het is eenmaal fast Het is echt ongelooflijk. En heel? En dan denk je dat wij alleen, wij alleen Burger King en McDonald's. En misschien ergens een of zo. Maar hier heb je ook nog een keer 20 soorten. En alle, ja, alle varianten. Ja. Ook veel Mexicaanse invloed. Wat ik op zich wel gebruik van. Burrito's en zo. Maar toch weer vet ja. dan, hè? Ja, absoluut. Ja, er gaat ook een partij van uh, Fresh op. En Paco uh, komola. Het is allemaal, zo, allemaal, allemaal vet inderdaad. Ja, en dan eh, hebben ze dan ook wel salades, maar daar doen ze dan ook weer heel veel eh, slaolie overheen. Ja, en dan hebben ze dus ook naam de zogenaamde ranchhuis en dat is dan een beetje slaathuis, maar dat is zo vet, ongelooflijk. En er zit ook heel veel suiker in overal. Ja, ja. Hey, en e hoe eten ze aan tafel? Eten ze wel netjes? Over het algemeen ben ik gewend van niet, Dus ze hebben gewoon echt andere standaarden en dat, dat is het verschil natuurlijk per cultuur. Uh, je hebt natuurlijk altijd mensen die hier ook gewoon netjes eten, maar het gemiddelde eet gewoon met de vork als een boer. Ja, ja. Met, uh, met de mond naar, naar, de, naar het bordje. Ja, ik ben, ik ben erg gefocust op tafelmanieren. Ja? <laughs> maar uh, hier moet ik dat wel erg los. Je moet dat absoluut loslaten. En smakken? Uh, ja, dat, dat vinden ze allemaal absoluut erg. Als het lekker is, mag dat ook. Maar je hebt er ook gewoon heel veel huizen, ook zonder keuken, hè? Ja, klopt. Ja, het heeft bijna alleen maar buiten de deur. Koken, koken gebeurt er niet veel. Nee, want supermarkten, kan je die daar wel makkelijk vinden? Superma ja, die hebben hier gigantische supermarkten. En ja. We hebben ook plaatselijke Mexicaanse supermarkten. Dan kan je nog ja, meer de Mexicaanse variant van de Griekhouten meemaken. Ja. Uh, ja. Maar het maar valt me ook heel op heel dat die... He hij... Sorry? Het valt me ook op dat die supermarkten dan ook weer helemaal vol liggen met, met halffabrikaten. Met... Ja, dat je daar niet gewoon de pure producten bijna kan kopen. Dat het, ja, het is... allemaal in de, in de fabriek al uh, half klaargemaakt is. Ja, klopt. Ja, ja, ja. ja. Zo heet dat. Uh, biologisch dat heb je bijna niet ook. Nee, nee. Het is allemaal voor je gefevereerd. En het is natuurlijk wel weer een, een, een land van extreme Want in LE heb je dan van die mensen die weer echt ubergezond leven. Hè? Ja, klopt. Ja. Die daar weer helemaal in uh, doorslaan het is lastig om, uh, om een beetje een evenwichter in te vinden. Ja, lukt jou dat wel? Maar, uh, ja, we probeer ik het. <laughs> Want hoe doe je dat? Um, ja, wij koken zelf. Uh, eentje in de week een goede maaltijdsalade. En spaghetti doen we een keer meestal in de week. En verder eten we ook eigenlijk wel buiten de deur. Ja, en vinden ze dat raar dat jullie daar als jongens dan zelf gaan koken? Um, sommigen wel. Sommigen vinden het ook wel stoer. Ja. Maar uh, ja, voor ons is het heel normaal. Even ga... lekker soepje maken. Het is nu zes uur ongeveer. Het is, uh, het is eigenlijk bijna etenstijd voor jou hè? Ja, we rijden nu terug, dus we gaan een uh, nieuwe burgertent uitproberen. <laughs> <laughs> hoe heet je? En, uh, hoe heet die ook weer, die nieuwe burgertent? Kahuna Burger. Kahuna Burger. Dat is een beetje een Hawaiianse tent. Dus ik ben benieuwd. Maar toch wel weer hamburgers. Nou ja, echt Amerikaans hè. We hebben net gesurfd, dus dat mag wel even. Dat mag, ja. Timo, uh, eet smakelijk voor straks en bedankt ja, voor je verhaal. Ja, dankjewel. Heel veel plezier zien vanavond. Ja, ondertussen aangeschoven Frank. Yes. Goedenavond. Goedenacht, hoe is dat? Ja, uh, heel goed. Ik ben wel heel moe. Ik ben gisteravond heel, uh, heel lang uitgegaan. Oh, waar was je? Ga je het weer over uitgaan hebben? <laughs> nee, het maar je gaat... je het vaak over dat soort uh, ja, onderwerpen. het is een mooie, mooie tijd zit voor. Nee, het gaat dit keer over je eerste concertje ooit waar je bent geweest. Oh ja, nou, ik, heb, ik heb vrij school gedaan. Het was een en al concert. Ja, maar echt van wel wat bekendere artiesten. En waar je misschien zelfs betaald voor hebt. Oh, uh, bon Jovi. Echt? Ja. Waar? Uh, in, uh, in de Kuip was dat. Ja. En hoe vond je het? Wat kan je er nog van de, Want daar ben ik heel erg benieuwd naar, naar die verhalen. Wat je, je nog kan herinneren dat je aan de hand van je vader nou, of met je vriendjes. Nou, ik, we, we, we hadden daar de hele dag voor het stadion gestaan vanaf s ochtends. Ik had echt enorm last van mijn rug. Ik zo lang gestaan. had... En ik vond het heel bizar, want op een gegeven moment gingen die, uh, gingen die poorten open... en dan ging iedereen over dat, gel, uh, over dat veld keihard rennen om, om in, in de eerste zijn. ring te komen. Ah. Het werd, op een gegeven moment werd het dan afgesloten en dan zat je daarin. En dan duurde het nog heel lang voordat het uiteindelijk begon. En toen dacht ik ook gelijk van dit is niks voor mij. Waar stond jij in de eerste ring? Ja, ik stond in de eerste ring. Dus ja. hij stond ja. echt best wel dicht bij John Bon Jovi. Ja, en uiteindelijk vond ik uh, Slash, die kwam met Snake and Pit in het voorprogramma. Toen vond ik dat uiteindelijk eigenlijk nog leuker. Ja, en daarna is het aangewakkerd, het vuurtje? Nee, ik, nee uh, juist uh, uitgewakkerd. Voor je dat ook moest. Ja, nee, dat kan. <laughs> uitgeblazen. Nee, ik vond het helemaal niks. Ik vond het veel te vol en massaal. Ja, heel veel mensen, natuurlijk. Je staat te vol, echt. Dat mensen gewoon, ik hou niet van dat mensen zo dichtbij je staan. Zou ik even op mijn naast komen zitten? Nee, nee maar daarna ga ik, wel, ik ga dan liever naar jazzclubs. Dan zit je gewoon aan ja. tafel met een beetje ruimte. Precies. precies. En waar kunnen mensen naartoe bellen? 0800 1121 0800 1121. Veel plezier, zo meteen. Ja, dankjewel. De wereld van Philemon.